11 uur. De Radio 1 Sportzomer. Willemijn Veenhoven en Felix Murders. Het komende uur. Atletiek Door met 10 Ingmar Vos en Ilko Sint-Nicolaas. Jan Vertongen over zijn verhuizing naar Londen. Na het NOS Nieuws met Jan van de Putten. In de eerste zes maanden van dit jaar zijn in Nederland... 4.000 mensen meer overleden dan in de eerste helft van het vorig jaar. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek... speelde de strenge vorstperiode in februari daarin een rol. De stierven vooral meer mensen op hoge leeftijd. Mannen ouder dan 80 jaar en vrouwen boven de 90. De bevolking in Nederland als geheel nam wel toe met ruim 14.000 mensen. Het Syrische leger heeft opnieuw wijken van Aleppo gebombardeerd. Gisteren begon het leger een nieuwe poging om de stad te heroveren op de rebellen. Bij de nieuwe gevechten kwamen volgens activisten bijna 40 mensen om het leven. In het hele land lag het dodental op ruim 150. Net als gisteren werd Aleppo vanochtend onder meer bestookt vanuit gevechtshelikopters. Terwijl de strijd om Aleppo voortduurt, bereidt Iran een bemiddelingspoging voor. Iran wil een internationale conferentie in Teheran houden... met landen die het conflict in Syrië, wat genoemd wordt, realistisch benaderen. Ook de gemeente Venlo is getroffen door een computervirus. Uit voorzorg is het uitgaande mailverkeer van het gemeentehuis stilgelegd. Het computernetwerk werkt nog wel. Het virus, dat via de mail wordt verspreid, heeft ook in de gemeenten Den Bos, Weert en Borselen huisgehouden. Op het gemeentehuis in Den Bos zijn de problemen inmiddels verholpen. Venlo heeft noodmaatregelen getroffen, waardoor mensen nog wel hun paspoort kunnen afhalen en aangifte kunnen doen. Bijna 40 jaar na het einde van de Vietnamoorlog zijn Amerikaanse bedrijven begonnen met het schoonmaken van de grond bij de voormalige luchtmachtbasis Da Nang. Dat is nu een internationaal vliegveld waar veel toeristen landen en vertrekken. De grond bij Da Nang is zwaar vervuild door het giftige ontbladeringsmiddel Agent Orange. De Amerikaanse leger sproeide dat op de bomen, zodat de vijand op de grond beter te zien was. In de tien jaar dat de oorlog duurde is 80 miljoen liter Agent Orange over de jungle van Vietnam uitgesproeid. Op de luchtmachtbasis in Daanang werd dat middel opgeslagen en in vliegtuigen geladen. En de Amerikanen hebben voor de schoonmaker ruim 33 miljoen euro uitgetrokken. Een opvallende dag in Singapore vandaag. Het is daar Let's Make a Baby Day. In Singapore worden veel te weinig baby's geboren en die zijn later hard nodig om de economie draaiende te houden.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 Dan het weer nog zonnige perioden. In het noorden en oosten wat meer bewolking. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 in het zuiden. Morgen in de ochtendzon, in de middag wat meer bewolking. Blijft wel droog. Het wordt ongeveer 21 graden. ANWB Verkeersinformatie. Files op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Voor Den Haag-Malieveld, 2 kilometer. Bij de werkzaamheden op de A50 van Arnhem naar Os bij knooppunt Ewijk, 3 kilometer. En verder begint het aardig druk te worden richting de diverse attractieparken. Op de N233 vanuit Kesteren naar Veenendaal bij Renen, 3 kilometer. De N261 vanuit Waalwijk naar Tilburg bij Kaatsheuvel, ook daar 3 kilometer. En op de N377 vanuit Hasselt naar Koeverde bij Slagharen, 4 kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 De Nederlandse gemeente is getroffen door een computervirus. Hoe gevaarlijk is dat virus? De Tienkamp is bezig in het Olympische Stadion. Twee Nederlanders doen mee. Hier zijn live vanuit Londen Dilemijn Veenhoven en Felix Murders. En die houtkamp volgt ze Ingmar Vos en Ilko Sint-Nicolaas. 42-26 hadden we voor Ingmar Vos staan. Toen kwam Eelko Sint Nicolaas, maar een totaal mislukte worp. Bij het discuswerpen betekent dat hij een kruisje achter de naam heeft bij zijn eerste worp. Straks over een paar minuutjes voor beide heren de tweede poging. Er werd een virus door Nederland. Dat hoorde u al eerder. Het gaat om een computervirus... en het lijkt erop dat vooral gemeentes worden getroffen. Venlo Den Bosch Weert. Wat is er aan de hand en hoe ernstig is dit? We praten erover met internetjournalist Brenno de Winter. Goedemorgen. Een hele goedemorgen. Wat is het voor een virus? Het is een uh, virus dat zich uh, op verschillende manieren lijkt te verspreiden... maar wat als kenmerk heeft dat het computerbestanden versleutelt... vooral Microsoft Word en Excel bestanden. En het gevolg daarvan is dat mensen daar dus niet meer bij kunnen... Nou is het goede aan het uh, verhaal dat ze elke keer dezelfde sleutel gebruiken. En dan blijkt het dus ook mogelijk te zijn om het weer te ontcijferen. Dus het, ze versleutelen de bestanden. Het is niet zo dat ze van binnenuit de computer opvreten dit soort virussen. Nee, je kunt natuurlijk met een virus, met kwartaalige software... kun je heel veel verschillende dingen doen. En dit heeft een beetje de handtekening van wat we dan noemen ransomware. Oftewel, ik versleutel jouw bestanden en als je me geld geeft... mag je je eigen bestanden weer terug. Aha, dus dat zou betekenen dat het... Je hebt natuurlijk ook hackers die het doen om, om bloot te leggen... hé, hey, dit systeem is niet goed. Maar dat is dan hier niet aan de hand? Nee, nee, nee. Dit is, dit is niet iets goeds bedoel, bedoelend. Het virus nou. is ook best wel intelligent... want het kan zichzelf via internet ook weer updaten. Hoe bedoel je? Nou, dan uh, maakt het zeg maar, contact met het moederschip... en dan krijgt het gewoon een nieuwe versie van de software. Dus wat het nu ja. doet, dat hoeft het morgen dus niet te doen. Dus is het lastig aan te pakken? Ja, inderdaad. Hm. En wat is nou het gevaar van dit virus? Uh, het gevaar is dat, dat met dit virus... Um, in ieder geval die bestanden dus niet meer toegankelijk zijn. Dat je niet meer goed je werk kunt doen. Mm -hmm. En uh, een bijkomend gevaar is natuurlijk dat je... Ja, eigenlijk heb je nu toegang tot de omgeving van gemeenten. Ik had net de burgemeester van Weert aan de telefoon. En die zei... Uh, ja, we hebben ze nu allemaal apart gezet, die bestandjes, uh, waar het om draait. Kan je dat inderdaad doen? Kan je zien welke zijn besmet en welke niet? Ja, dat is op zich nu wel te achterhalen. De virusbedrijven die zijn er ook volop mee bezig, dus uh, die kunnen die bestanden ook detecteren. Dus dat in quarantaine zetten, dat helpt absoluut. Maar het is natuurlijk geen definitieve oplossing, want ja, het was toch mogelijk om die netwerken te infecteren. Misschien is het ook goed om gelijk even te zeggen, het zijn niet alleen de gemeenten. Het gaat ook om bedrijven en echt over de hele wereld komen meldingen binnen. Op dit moment? Ja. En het is een nieuw virus dus? Nou nee, het is een variant van een eerder bestaand virus en het ja. maakt gebruik van een zogenaamd botnet. En een botnet is een, een, een kwaadaardig netwerk uh, dat, dat eigenlijk misbruik maakt van, van ja, de hele omgeving. Dus, dus um, uh, je moet dan zien, er zijn een heleboel computers geïnfecteerd mm -hmm. en dit thuisbotnetwerk kan dus van afstand worden bediend. En dan kun je dus dit soort kwaadaardige zaken mee doen. Maar de burgemeester zei, er is nog geen firewall tegen bestand. Is dat juist? Ja, maar het, je hoeft ook niet via een firewall. Hè? Je kunt zo'n virus natuurlijk op allerlei verschillende manieren meenemen... via een, een, een uh, ja, uh, bijvoorbeeld via een USB-stick. Het kan via een mailtje binnenkomen. Kijk, een firewall doet niks anders dan actieve aanvallen stoppen. En als het gemaskeerd is als iets anders, dan detecteer je dat niet zomaar. Met een firewall ben je er natuurlijk qua beveiliging absoluut niet... Brenno, even nog over het, het letterlijke effect. Dus ik werk bij de gemeente bij Weert en ik wil een, een paspoort. Dat moet vanmiddag klaar zijn voor Felix. Die komt het ophalen. En dan lukt het me niet, want ik kan niet bij zijn persoonsgegevens. Zo moet ik het zien. Nou, misschien kun, werkt verder eigenlijk alles gewoon helemaal normaal. Maar worden er ondertussen gegevens gestolen? Of je kunt je voorstellen dat als je vraagt je paspoort aan. Uh, en inderdaad, dan is de dienstverlening platgelegd. Het kunnen allerlei verschillende zaken zijn die, die, uh, die gebeuren met zo'n virus. Ja. Eigenlijk betekent dat dat je controle hebt over het interne netwerk. Okay. Want er zijn nu vier gemeentes die weten uh, dat het virus heerst in hun computerbestanden. Maar het zijn er dus mogelijk veel en veel meer in Nederland. Ja, en nogmaals, niet alleen gemeentes. Hè? Je zou ja, kunnen dat denken aan, ook aan bedrijven, ja. ministeries, ja. Um, provincies, waterschappen. I iedereen moet nu gewoon heel erg waakzaam zijn... En Heb je gewoon... al een overzicht of niet? Nee, dat, dat is ook voor mij heel lastig om te krijgen. Er zijn natuurlijk wel bedrijven die die bedrijven in de gaten houden. Hè, dus de bewaking doen. En die zullen dat overzicht veel beter hebben. Uh, maar een wereldwijd overzicht is er absoluut nog niet. Maar het is, wel, het is duidelijk wel een groot ding. En het wordt dus gevoed door zo'n botnet. En dat maakt het toch wel heel kwaadaardig. Want nu zie je dus gewoon twee kwaadaardige technologieën bij elkaar komen. En het, het is natuurlijk niet één hacker of één groep. Het zijn allerlei verschillende mensen die daar gebruik van maken. Nou, dit, in theorie zou het ook wel één hacker kunnen zijn. Um, maar dat, je moet nu gaan uitzoeken van waar leidt dit spoor naartoe... en wat, wat zijn nu de precieze bedoelingen. Want er zijn nog geen verhalen bekend dat er bijvoorbeeld geld is geëist. Dus je moet nu proberen te achterhalen van, van waar komt dit vandaan. Dat komt wel voor dat er geld wordt geëist? Dat, ja, er wordt... Ja, met verschillende hoor. Ook bijvoorbeeld door in te breken. We hebben pas een bedrijf gezien in Nederland. Een, een, een bureau dat, dat werd dus recht gechanteerd van wij hebben uw data. En we gaan, we gaan dit publiek maken als u ons niet 10.000 euro geeft. En dat is gebeurd? Die 10.000 euro zijn betaald? Nee, in het geval van dat, uh, dat uitzendbureau akkoord.nl hebben zij niet betaald. En toen is inderdaad die data wel online gezet. En uh, dat, dat gaf vervelende gevolgen voor de privacy van een aantal mensen. Ja, en de reputatie natuurlijk van het bedrijf. Dus het is, het is natuurlijk ongelooflijk vervelend... als je dit overkomt als maar, uh, onderneming. Maar dit, dit is al een jarenstaande praktijk, hoor. Alle... Op, op het moment dat je, dat je 10.000 euro of wat dan ook eist, dollar... Uh, dan, dan weet je toch wie erachter zit, min of meer, of toch niet? Nee, er zijn natuurlijk wel manieren om, om geld te betalen. Je kunt bijvoorbeeld um, via, via betaalsystemen op internet geld overmaken. Nou, er zijn uh, nog steeds postwi postwissels in gebruik, Dus ja, um, het ondergronds geldverkeer, dat is er gewoon. Waarom we zo met je verder praten? We gaan ja. naar, naar Andy Houtkamp, de 10-kap. De volgende poging in het discuswerpen. werpen. Gaat niet goed, moet ik helaas zeggen. Want Ingmar Vos, een ongeldige, eh, totaal mislukt. En eh, zo goed als totaal mislukt was de tweede van Elko Sint-Nicolaas. Nog wel een meting van 32 meter 26. Maar dat is eh, eigenlijk eh, mislukt. Want eh, 43 meter wordt eh, normaal gegooid. En 32 meter, dat is iets van 500 punten. En dat is zo'n 500 punten minder dan eh, als je normaal gewoon goed gooit. Dus eh, hij moet, en hij is Elko Sint-Nicolaas, moet het toch een stuk beter gaan doen in zijn. Laatste poging. Hij staat nu 11 na zes onderdelen. Mocht. En dat hopen we natuurlijk niet. De laatste poging ook een mislukking zijn. Dan kan hij net zo goed uitstappen en ophouden met deze meerkamp. Maar daar gaan we vooralsnog even niet van uit. We blijven optimistisch en positief. Zo dadelijk over een minuutje of vijftien zijn derde en laatste poging. Zowel voor Ingmar Vos als voor Eelco en Nicolaas. Meneer als ik zeg de i Veer jij dan op of zeg jij geef mijn possie maar een fikje? Het laatste, sorry. Dan ligt er een beetje aan welke plaats. Nou, hoor, in dit geval Lady Writer. Je moet je 3,5 minuut wat doen, anders gaan doen. Ik ga even We naar Je bent net op tijd weer terug. Uh, nee, ik vind het een lekker gezegd. Ja, zo erg is het ook niet. Ik overdrijf het ook een beetje. Overdreef. We praten verder met internetjournalist Brenno De Winter. We hadden het over dat virus dat uh, rondwaart. Um, we hadden het over uh, Venlo Den Bos weert. Maar het is uh, internationaal, Brenno. Er komen overal meldingen binnen. Ja, en zojuist heeft het National Cybersecurity Centrum in Nederland bekendgemaakt dat er in ieder geval 22 instellingen zijn getroffen. Welke, dat is niet helemaal duidelijk. En dat gaat in totaal, in ieder geval, om 2.200 computers. En waarom is dat niet helemaal duidelijk? Ik bedoel, dat zou toch onmiddellijk bekend moeten worden, of? of juist ja, niet? openheid en beveiliging. Dat is in Nederland dat zijn nog niet twee woorden die in één zin horen. Dat is altijd een beetje ingewikkeld. En dat is ook eigenlijk heel erg jammer, want we zouden het normaal moeten gaan vinden dat je een slachtoffer bent van een misdrijf en dat we dat niet eng vinden om dat bekend te maken. Dus gemeente, gemeentes moeten gewoon meteen zeggen. Sorry, we zijn aangevallen, we kunnen er ook niks aan doen. Ja, kijk, je kunt nu heel hard gaan trappen tegen een Eindhoven of, of sorry, tegen een Den Bosch of tegen een Venlo. Maar ja, zij zijn wel zelf naar buiten gekomen en ze hebben dit wel bekendgemaakt. En dat is gewoon goed. Want iedereen die nu met hun in verbinding staat, die weet dat ze nu even extra waakzaam moeten zijn. Bedrijven, ja, Daar kunnen natuurlijk grote bedrijven bij zitten. Het, kunnen ook gewoon, het zullen wel groter zijn hè, als er geld wordt verlangd, denk ik. Um, ja, het netwerk, of het, het netwerk is bepalend voor dit virus. Dus uh, ze richten zich inderdaad op bedrijfsnetwerken. Of het zo gericht is, uh, dat is me nog niet gebleken. Um, maar het is natuurlijk inderdaad, grote bedrijven als wel aantrekkelijker. Maar ook daar geldt natuurlijk hetzelfde voor. Wees daar gewoon open over, zodat iedereen zichzelf gewoon kan beschermen. Hebben we hebben het er al eerder over gehad, maar die computerdeskunders die zijn nou met man en macht aan het werk om allereerst de, de besmette bestandjes te gaan uh, afzonderen, in quarantaine te zetten. En dan, wat kunnen ze dan nog doen? Want op het moment dat ze denken de sleutel gevonden te hebben, kan die sleutel dus weer zijn aangepast. Ja, inderdaad. Nou, daar is gelukkig op internet een softwareprogramma voor verschenen. En uh, dan kunnen mensen dus inderdaad zelf die bestanden ontcijferen. Maar veel belangrijker is natuurlijk dat virus moet worden gestopt. Ja. Dus je zult dat virus moeten verwijderen. En dat doet bijvoorbeeld antivirusprogrammatuur. En daar moet misschien wel bij worden gezegd dat McAfee en Symantec... wel erg laat waren met het detecteren van dit virus. Een foutje van uh, dit soort grote firewall-bedrijven? Nou, dit zie je wel vaak. Hè. Je hebt ook een aantal virussen gehad... Die, die echt soms heel erg groot in omvang waren... en echt gericht op het aanvallen van staten. En ook die worden niet gedetecteerd. Ik denk dat de vraag wel gerechtvaardigd is... of antivirusbedrijven eigenlijk wel voldoende in staat zijn om virussen te stoppen. Ik las een uh, gedeelte van een column van jou... en daar ging het over, over een cyberleger. Of dat het een goed idee is om wel of niet op te richten. Ja, inderdaad. Ik heb op HP De Tijd een column geschreven... Um, waarin ik mijn bezorgdheid uit over um, het feit dat Nederland ook virussen gaat maken. En dan gaat het niet zozeer om Nederland, maar China, Amerika, Iran... al dat soort landen maken zelf ook virussen. Mm -hmm. En om dat te kunnen doen, moet je gebruik maken van lekken in computersoftware... Nou, dan komt natuurlijk de vraag op, er komt een, een lek in het programma als Windows naar boven. Wat doe je nu als land? Ga je het netjes bij Microsoft melden zodat het wordt gedicht? Of ga je dat gebruiken om vervolgens een virus te maken? En dan heb je opeens twee tegenstrijdige belangen. En Je zet een leger in om een volk te beschermen, maar ja, dat volk kan zich ook prima beschermen door zijn computer goed te dichten. Ja, ja. Dus dat maakt het best wel ingewikkeld. En het lastige is, als niemand dat doorbreekt, dan ga je dus uiteindelijk naar een cyberoorlog toe, terwijl dat misschien helemaal niet nodig is. Maar Nederland, begrijp ik, is, is uh, kwetsbaar als het gaat om beveiliging op internet. Ja, inderdaad. Uh, Ronald Prins van FoxIT zei afgelopen zaterdag in de Volkskrant dat Nederland ongelooflijk uh, kwetsbaar is. Nou, dat, dat uh, hebben we denk Moet ik... Je vorig je gelijk gehad. Ja. ja, precies. Uh, dit toont het aan. Maar we hebben natuurlijk vorig jaar ook, heb ik dat laten zien... door in oktober elke dag een lek te presenteren. Van kijk, hier wordt gewoon data gelekt. En het is relatief eenvoudig om daarbij te komen... Ja. Nou, je, je ziet dus dat de beveiliging nog veel meer aandacht verdient in Nederland. En de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft ook gezegd... dat in bestuurskamers dit gewoon niet leeft. Maar waarom is Nederland zo onveilig dan? Nou, Ik dat? weet niet of we meer onveilig zijn dan België of Duitsland. Maar, of uh, zij hebben eh, geen Brenno de Winter. Nou, <laughs> misschien. Maar ik denk dat veel, veel belangrijker is dat, dat wij... Um, nog te weinig erover nadenken. We vinden het heel normaal om een kast op slot te doen... en dan documenten daarin op te bergen. Maar we vinden het niet normaal om heel veel energie te steken... in het maken van een digitale kast... waar die documenten goed zijn opgeborgen. Mag ik eens even uh, jouw grote duim zien en dat je, dat je daar een beetje aan, aan, aan zuigt... om eens te kijken waar dit, dit virus vandaan zou kunnen komen. Zijn dit criminelen of zou dat ook weer een land kunnen zijn dat denkt... we gaan uh, de, de bedrijven en de, de overheidsinstellingen in de westerse wereld dus helemaal plat leggen? Nou, nu heeft het, uh, nu heeft het natuurlijk vooral een criminele uh, insteek... maar het zou me ook niet verbazen als bijvoorbeeld een land als China erachter zit. En het is natuurlijk heel aantrekkelijk, want als je bij heel veel bedrijven en overheden... Documenten... Weggeroofd op een gegeven moment, ja dan is jouw informatiepositie ongelooflijk sterk. En daar draait het toch om. We leven toch in een kenniseconomie. En waarom dan jouw China? Nou, omdat er, uh, er zijn wat sporen die lijken te wijzen naar China uh, voor dit virus. Maar dat is echt nog heel prematuur, dus dat is nog lang niet zeker. Maar dan wil ik wel graag weten wat voor sporen dan. <laughs> Je um, nou ja, nou, hebt internetadressen bijvoorbeeld en die, die, die, um, je kunt zien waar die uitkomen... maar je kunt ook zien um, wat voor domeinen daarbij horen of wat voor zaken daarbij horen. Nou, Dat lijkt te maken te hebben met spammers, dat zou weer duiden op crimineel. Maar nogmaals, dit, dit is natuurlijk wel software die je installeert bij mensen... en uh, nu kun je zeggen van we versleutelen bestanden... maar ja, wat houdt ze tegen om die bestanden vervolgens terug te zetten naar een moederschip? En als het criminelen betreft, hè, wat in, in vorige gevallen wel eens het geval is geweest... Eh, komen die dan meestal uit Oost-Europa, Rusland, dat soort landen? Nou, dat zie je natuurlijk wel veel. Um, maar je ziet, je ziet ook um, uh, hele andere werelddelen. China uh, noemde ik net al, maar je ziet ook het Midden-Oosten. Uh, eigenlijk komt het overal vandaan en ook, ook zo, uh, vanuit de Verenigde Staten. Ja, en dan heb je ook nog steeds naast de criminelen de spionage. En ja, dat kan van over de hele wereld komen. Bernard Winter, hartelijk dank voor deze toelichting op wat er vanochtend is geconstateerd bij. In ieder geval vier gemeentes in Nederland die zijn getroffen door een computervirus. Maar het gaat. Uh, nou, met zekerheid. Om veel en veel meer bedrijven. Er zijn er nu al twintig gemeentes en bedrijven. Uh, daarbij is het virus geconstateerd. Wat en welke bedrijven dat precies zijn en welke gemeentes het betreft. weten we nog niet. En dat het er veel en veel meer worden. is ook wel zeker. Heb ik uit jouw woorden begrepen. Ik vind heel goed om toe te voegen dat. Um, uh, in een artikel op nu.nl staan, staan. de links naar wat je kunt doen. om, om dit soort ellende te voorkomen, uh, namelijk die software. om die bestanden te ontcijferen en uh, welk IP-adres je moet blokkeren dat als je geïnfecteerd bent... in ieder geval dat virus niet meer kan updaten. Hartelijk dank, Brenno de Wind. Graag gedaan. En die oudkamp, de laatste poging in de discus werpen. ja, ja, ja, ja, hij ligt eruit hoor. Sint Nicolaas, 32 meter en 6 centimeter weer volkomen. Mislukte Worp, uh, zijn derde en laatste. En uh, ja, het heeft geen nut meer voor hem om nog uh, verder te gaan. Dit, uh, uh, dan kun je 20ste of 25ste worden in de meerkamp. Maar uh, Beter zit er gewoon niet in. Uh, 41, 46 was de laatste poging voor Ingmar Vos. Gaat hij ook geen lange brieven over naar huis schrijven. En waarom lukt het dan niet? Datgene wat Hans van Alphen bijvoorbeeld, de Belg, wel lukt. 48 meter 16 persoonlijk record in zijn tweede. En in zijn derde doet hij er nog een schepje bovenop met 48 meter 28. Die is duidelijk in de race. Hans van Alphen uh, voor een uh, bijvoorbeeld bronzen medaille. Maar voor de Nederlanders is het... Uh, ja. Meedoen in de kantlijn. En ik denk niet dat Elko Sint-Nicolaas nog aan de start gaat komen voor zijn favoriete onderdeel, het polstok hoogspringen. Want het heeft heel weinig nut. Hij staat veel te ver op achterstand door volkomen mislukt discuswerpen. Vijftig jaar nadat de Amerikaanse vliegtuigen het uiterst schriftige Ancient Orange uitsproeiden boven Vietnam, gaat er een grote schoonmaakoperatie plaatsvinden. Dat gebeurt nu op de voormalige vliegbasis in Da Nang in Zuid-Vietnam. Correspondent Michel Maas, hoe is het zover gekomen, Michel? Nou ja, dat, daar is heel veel tijd over, naar, over gegaan. Je hebt het al gezegd... Uh... De, de oorlog is 30 jaar afgelopen en het is 50 jaar uh, nadat de eerste vliegtuigen met Agent Orange begonnen rond te vliegen. En uh, ja, de, uh, de besprekingen tussen Vietnam en Amerika die hebben nog wat tijd ge geduurd. En uiteindelijk is het zo ver gekomen dat ze vijf jaar geleden in Amerika hebben gezegd... we hebben 300 miljoen dollar hier, we gaan een plan beginnen... om die erfenis van die oorlog in Vietnam nu eindelijk eens op te ruimen. En deze schoonmaakactie bij dat vliegveld, dat is de eerste grote schoonmaakactie uit een reeks die moet gaan komen. Moeten we dit zien als een soort wie dat goed mag doen? Ja, absoluut. Het is, uh, ja, het is een hele vieze erfenis die Amerika daar heeft achtergelaten. Het is, de, de grond daar die is verziekt met dioxine. Dat is kankerverwekkend. Er, er zijn heel veel kinderen in die buurt mismaakt geboren. En uh, ja, dat, is iets, uh, da, da, dat wil je liever niet op je geweten hebben. En nu het eenmaal gebeurd is, is het toch aan Amerika om dat te gaan opruimen. En uh, de Amerikanen zijn daar drie jaar geleden al begonnen met hulp aan slachtoffers te verlenen. Dus uh, mensen, kinderen die mismaakt geboren zijn... daar hebben ze protheses prosthese, uh, voor gemaakt. Ze dus hebben mensen operaties betaald. Uh, ze doen al iets op dat gebied. Maar het echte schoonmaakwerk, dat is nu pas begonnen. Miljoenen slachtoffers, hè, in Vietnam? Ja, Vietnam claimt dat er 4 miljoen mensen rechtstreeks of indirect slachtoffer van dit Agent Orange vergif zijn geworden. Amerika zegt dat het er minder zijn, maar het is duidelijk. Het zijn er heel veel, want uh, Amerika heeft uh, 70 miljoen liter van dat spul uitgestrooid over Vietnam. En dat is niet weinig. En uh, ja, op dat moment wist nog niemand uh, van het bestaan van Agent Orange. Uh, vertel ons eens, hoe ging dat ook alweer? Nou, dat was volgens de Amerikanen alleen maar een uh, middel om uh, uh, het bos te ontbladeren, om de bladeren weg te branden. En dan, uh, daardoor konden de Amerikaanse vliegtuigen de Cong troepen zien die zich in die uh, oerwouden schuil hielden. Dus het was volgens de Amerikanen alleen de bedoeling om die bladeren weg te krijgen. Maar ja, het had allerlei neveneffecten. De, de mensen gingen er ook aan. En dan gaan ze nu alleen dat, dat plaatsje Da Nang, die vliegbasis, die gaan ze opruimen. Dat lijkt me wat weinig. Nee, dat is de eerste van een aantal. Dus ze zijn al bezig met onderzoek te doen bij een andere vliegbasis. En ze zijn ook bezig met andere opruimacties. En uh, niet alleen in Vietnam. Uh, Hillary Clinton is pas in Laos geweest. Dat was een historisch bezoek. Want was sinds de jaren 50 was daar geen uh, Amerikaanse regeringsvertegenwoordiger mee geweest. En daar heeft ze afgesproken dat, uh, in de, dat uh, de Amerikanen gaan helpen met het opruimen van onontplofte bommen. Ook zo'n erfenis ja. van die oorlog in Vietnam. Daar zijn 80 miljoen bommen zijn op Laos terechtgekomen en niet ontploft. En die liggen daar nu nog steeds en maken nog steeds slachtoffers. Ik was er niet heel lang geleden op vakantie. En dan zie je overal borden waarvoor je wordt gewaarschuwd. Zeker aan de grens met Cambodja. Daar valt nog wel wat op te ruimen, ja. correspondent Michel Maas. sherry ik heb haar beloofd, er is ze. Eindelijk. Komt ze. You ain't never played the bass We hebben ze een einde tegenwoordig. Dat staat als een huis. Shari never play the bass. Half twaalf, het nieuws met Jan van der Putten. In de eerste helft van dit jaar zijn in Nederland... 4.000 mensen meer overleden dan in de eerste helft van het vorig jaar. Volgens het CBS speelde De Vorst in februari daarin een rol. En zometeen meer hierover bij Felix en Willemijn.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 En de inflatie is vorige maand gestegen naar 2,3 procent. Dat is 0,2 punt meer dan in juni, meldt CBS. De stijging komt onder meer door de stijging van de huurprijzen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB verkeersinformatie: files op de 12 vanuit Utrecht naar Den Haag voor Den Haag Malieveld, twee kilometer. Bij de werkzaamheden op de a 50 van Arnhem naar Os bij Knop het Ewijk, drie kilometer. En bezoekers aan de diverse evenementen die staan eerst in de file op de N344 Apeldoorn-Kootwijk. In beide richtingen bij Hoogsoeren, 2 kilometer. En op de N377 vanuit Hasselt naar Koevoorde bij Slagharen, 4 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. En we praten met de directeur van een Nederlands bedrijf... dat een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan deze Spelen. Eerst het nieuws over opvallende sterftecijfers. U hoorde het net in de nieuws. In de eerste helft van 2012 overleden in totaal 72.000 mensen in Nederland. En dat zijn 4.000 mensen meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En dat betekent voor het eerst sinds jaren een aanzienlijke stijging. Jan Latte, CBS, Goedemorgen. Goedemorgen. We hoorden net al, dat komt door de griep in februari. Maar dan denk ik, ja, het is elk jaar is er wel griep, toch? Ja, nou, griep. Kijk, statistisch zie samenhang ook met gewoon al de kou. Dan hoeven er officieel nog geen griepepidemie te zijn. Maar er was februari een extreme koude golf in Nederland... met temperaturen echt tot min 20 graden. En we zien ook in diezelfde weken het aantal sterfgevallen oplopen tot boven de 3000 per week. En dat is vrij veel. Dat is bovengemiddeld. Um, daarna, er speelde misschien al iets van griep, maar de echte griepepidemie kwam pas in maart. En dat had nog minder effect dan die koude weken. Dus vandaar, je weet niet precies wat het is. Maar kou, griep, hoogbejaarden zijn kwetsbaar daarvoor. Oké, okay, en dat is dus elk jaar. Maar goed, dit jaar was het dus nog kouder in februari. Vandaar. Dat is één ding. Andere hm. ding is, we hebben natuurlijk steeds meer ouderen. He? En ook in de ja. toekomst zullen we zien dat het st aantal sterfgevallen steeds meer gaat oplopen. Dat blijft niet uit. Dat is eigenlijk geen nieuws, als ik het zo hoor. <laughs> uh, het nieuws is dat sommige mensen... Kijk, we hebben de afgelopen tien jaar echt meer ouderen gehad. En uh, het aantal overledenen nam nauwelijks toe. Dat was nieuws. We leven langer. Alleen de mensen denken misschien dat ze allemaal 100 worden. Dat is niet zo. Als we 90, 90 plus worden, worden we echt kwetsbaar. En tot nog toe is het zo. We zien het in dit soort zaken terug. Sterfte loopt op. We moeten eigenlijk doen zoals Singapore doet vandaag. Die hebben een aparte dag om de geboortes te bevorderen. Um, ja, maar daarmee voorkom je niet de dood. Toch? Nee, <laughs> Maar wel de uitbreiding van de bevolking. Ja, ja. Het... Ja, Want er zijn dat ook behalve meer sterfgevallen ook minder geboorten. Ja, ja, maar dat, dat, dat, hoef je, dat heeft niet met die dagen van doen eigenlijk. Dat nee. heeft toch voor een belangrijk deel uh, te maken met het feit uh, dat het aantal uh, dames uh, in de dertig uh, slinkt. Er zijn steeds minder jongen dames die überhaupt moeder kunnen worden. Dat is één ding. En de, en de economische situatie op dit moment. We zien toch al een hele tijd dat de mensen echt een beetje onzeker zijn... zorgen hebben over financiële zaken. En dat heeft toch effect op gezinsvorming. Ja. Mensen denken dan eerder van... nou ja, we kopen dat huis nog niet. En dan, doen, dan nemen we toch nog maar geen kind. Ja. Want misschien ben je werkloos volgende week. Dus even wachten. En dat zien we nu terug in de cijfers. Onzekerheid in de bevolking leidt tot minder kinderen. En ja. dat is op zich ook wel forse aantallen. Ja, u noemt de economie, maar daarvoor zei u... er zijn ook steeds minder vrouwen van in de dertig die kinderen kunnen krijgen. Hoe zit dat? Nou, en Dat is weer een gevolg. Het werkt allemaal ook op langere termijn. Dat is een gevolg uh, van het feit dat uh, begin jaren zeventig het aantal kinderen fors afnam... omdat uh, voor het eerst vrouwen beschikten over de pil. En dat zorgt uh, ervoor dat we kleine generaties hebben... die nu doorschuiven naar de leeftijd waarop ze zelf kinderen moeten krijgen. Er zijn gewoon minder vrouwen. Daar komt het op neer. Minder vrouwen die en minder vrouwen. Ja. ja, inderdaad. En ja. minder mannen, die doen ook nog mee. En minder mannen, ja, dat lijkt me dan ook. Als er, als er meer, meer mensen sterven, minder mensen geboren worden, zoals we net uh, hebben geconcludeerd. dan neemt de bevolking dus af op den duur. Op de duur wel, op dit moment nog niet. Hè? Met, uh, we zitten op een niveau van 135.000 uh, sterfgevallen per jaar... en zo'n uh, tot nog toe 180.000 geboorten. Dus we zitten nog behoorlijk in de plus als het gaat om een, om een natuurlijke aanwas. Maar ja, ik zei al, sterfgevallen gaan toenemen. Ik geef u even wat cijfers. 2020 naar 150.000. 2030 naar 180.000. 2040 naar meer dan 200.000 sterfgevallen. Meneer Latte, hou op. Hou op. <laughs> ja, Dan red je het niet meer met een extra dag om meer baby's te krijgen. Dat red je echt niet. Meer, meer dagen meer baby's krijgen. Dat is nou dat Nou ja, iets. wat ze in Singapore doen, hè. Dat, ja, hel, ja. dat helpt hier niet tegen. We gaan een, uiteindelijk een keer keer dood. Gaan... U, <laughs> is, u, ik, wij allemaal, kun je zeggen. Dat Zo. is iets uh, wat uh, vrijwel zeker is, lijkt mij. Jan Latte van het CBS, dank u wel. Oké. Okay. De Radio 1 Sportzomerbus. Kamper is vandaag een van de 23 plekken waar een braderie wordt gehouden. En dus heeft verslaggever Mark Robin Vissels een bus geparkeerd naast de Lumpia kraam en struint hij langs alle kraampjes. Mark Robin, heb je al iets in de mond geslagen? Nou weet je, uh, ik heb zojuist aangepapt met een stroopwafelhandelaar. Want dat is dan een persoonlijke favoriet van mij. Ik denk, dat uh, zoek ik altijd meteen op de markt. Tegenover de stroopwafels. Er staan frikandellen en ik zie de eerste mensen ook al aan een uh, frikandel met saus uh, gaan. Veel eettentjes hier uh, in Kampen op de zogenaamde Kamperuitdag in onder meer de Oude straat Het is dus een grote winkelstraat, een hele lange straat in het centrum van Kampen. En het wordt al lekker druk, het zonnetje schijnt. En uh, ja, wat maakt eigenlijk een markt? Of om te beginnen, hoe noemen we eigenlijk deze markt? Is dit nou een braderie of wat is het eigenlijk voor iets? Daarvoor heb ik een uh, specialist meegenomen. Meneer Hermans, goedemorgen Goedemorgen. Uh, u bent van de branchevereniging, hè? van de Ambulante Handel. Klopt, Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel. Dus u weet er alles van? Uh, wij weten er veel van. Houdt u ook van stroopwafels? Nee, absoluut. absoluut. <laughs> Ik zag u net ook al geanimeerd in gesprek met die meneer. Een van de favoriete artikelen op, uh, op de markt, ja. Vertelt u eens, wat is dit eigenlijk, een kamp, deze markt die we hier nu zien? Is het een markt of een braderie? Het is een braderie. Zo wordt, ook, uh, zo wordt het ook in de publicaties genoemd. Wat is het verschil tussen een markt en een braderie? Ja, een, een, een markt heet eigenlijk officieel warenmarkt. En Dan ga je groente halen en aardappels. Nee. Een warenmarkt is iets waardoor de gemeente wordt ingesteld om het voorzieningenniveau voor haar burgers op orde te krijgen. En een braderie of een jaarmarkt is iets wat vaak door een evenementenbureau of door een organisatie ja. wordt gedaan. Eén keer per... Nou, ja. Uh, nou, en die Kamper uitdagen, dat is dus een evenement. Er komen marktlieden uh, hier om hun spullen te verkopen, maar het, is dan dus, het valt dan dus onder de braderie. Nu hebben we vanmorgen al gehoord van de organisatie hier in Kampen dat het allemaal wat moeilijker wordt. Dat ze financieel wat krapper uh, zitten. Alles wordt duurder. En dat het daardoor wat minder groot is, dit evenement, dan voorgaande jaren. Merk je dat ook in andere steden? Want er zijn op heel veel plaatsen in Nederland braderieën. Ja. Ja, nee, dat merk je inderdaad uh, door heel Nederland heen. En niet alleen bij braderieën, maar ook bij warenmarkten. Om even een, uh, klein, een klein beetje cijfers te geven. Een jaar of vijf, zes geleden uh, was de ambulante handel nog goed... voor een omzet van uh, ongeveer 3,3 miljard ja. per jaar. En dat is inmiddels na vijf jaar teruggezakt naar zo'n 2,9 miljard. Dus dat is 400 miljoen verlies aan omzet op de markten. Ja. Nou, dat, dat uit zich op alle mogelijke manieren... En uh, in iedere uh, soort van uh, evenement of markt. Ja. Dus dat klopt. Ja, de, je kunt gemiddeld genomen zeggen dat uh, in de loop van de afgelopen 5, 6 jaar de omzet. en dus de aantrekkelijkheid van, uh, van braderieën voor de kooplieden. Uh, met, uh, met uh, ruim 10% uh, naar beneden is gegaan. Ja. Ja, u zegt voor de kooplieden, maar uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om de mensen die er naartoe komen. Die wil je toch iets bieden. Ja, nou ja speciaals. Da daar, daar is natuurlijk in, in, uh, in feite hetzelfde voor. Want het is niet alleen de kooplieden die uh, merken dat de consument uh, de hand op de knip houdt. Ja. Dat is natuurlijk ook de, de vaste hè, die een vaste winkel heeft. Ja. Dus nee, dat, dat, dat werkt gewoon door. En ja. um, dat is iets wat je niet in de hand hebt. Nee. Dat is de, de tand destijds. Ja. Laten we even, loopt u even met me mee? Dan gaan we even naar uh, de meneer de stroophandelaar. Uh, Eén van de slogans, die toch al een tijdje niet meer gebruikt wordt, maar die iedereen denk ik nog wel kent is. Op de markt is je gulden een... Ja, een daalderwaard. Een daalderwaard? Ja, ja, ja klopt. Maar als ik nou eens even hier kijk, meneer de stroopwafelhandelaar. Uh, uh, een, stroop, een grote stroopwafel kost hier 1,50. Dat is meer dan een daalder. Uh, ja, dat klopt. Maar die dat daalder... vind ik nogal wat. Nou, u, u spreekt een beetje ouderwets... Want wat zegt u? Een, een, daalder, ja. een, een daalder, dat is al van jaren her. Ja, maar u begint nou even van onderwerp te veranderen, maar u weet wel wat ik bedoel, hè? Nee, maar weet je, dat klopt. Uh, als, wij, als ik gewoon op de normale, reguliere markt sta, waar ik tegen nette prijzen gewoon kan staan, ja. dan is mijn prijs ook aangepast. Oh ja? Dus ze zijn nu extra duur? Ze zijn wat duurder. En waarom is dat? Het, omdat, u dat hier is meer... omdat ik hier nogal wat kwijt ben voordat ik oh, er één wafel ja. verkocht heb. Vertelt u eens, wat bent u ja. kwijt? En met stroopwafels, nou, wij uh, zijn voor die vier dagen... ben ik ruim uh, uh, 400 euro kwijt alleen al aan staan. En daar komt dan nog de kosten van je personeel bij je uh, rit van Hellendoor naar... Want u komt uit Hellendoor met uw kar? Ja. En uh, ja, als je de kosten zo bij elkaar neemt, ja. dan uh, lukt het haast niet. Kijk, nee. een, de omzet van een stroopwafel, iedereen zit erop te verkijken. Het is altijd druk, druk, druk. Maar... Je moet het met eurotjes binnenhalen. Ja. En we maken ontzettend veel kosten over het algemeen. Ja, al die Want... stroop moet warm zijn en zo. Het ruikt hier wel heel lekker trouwens. Ja, dat, dat is ook. En, en, en mensen worden er ook vrolijk van. U, ja. begint, u ja. begint over wat ze kosten. Nou, maar, ja, hallo, ik maar zie ik, ik vijf grote stroopwafels voor zes euro. Ja, klopt. Ja. Maar, maar ik, ik, ik praat over mensen Dat, dat die... valt mij dan toch op, als u het niet erg vindt. Ja. Nee, maar dat is ook niet erg. Maar, maar dat is gevolg van. Ja. Ik wens u veel succes vandaag. Oké, okay, dankjewel. Veel succes met de handel. Kom straks nog maar even een wafel bij u halen hoor. Want ik kan het wel betalen. Ja, okay. uh, Meneer Hermans, zo is het dus. Het wordt voor iedereen duurder. Ja, klopt. Het wordt en we voor iedereen moeten het toch duurder. leuk houden met elkaar. We moeten het leuk houden met elkaar. En uh, we moeten ook vooral ook uh, de ondernemer kunnen laten ondernemen. Ja. Dus als de ondernemer kans ziet om met uh, een relatief uh, hoge kostenpost... Ja. ook zijn prijs aan de consument wat aan te passen. En die consument die neemt desal niet te de min... Toch gewoon die stroophafel af. Ja, prima. S de, dan is het de vorm goed. van de onderneming. Ja. En dan hebben ze hier ook nog een koe in de toren gehangen. Ja, ja. een extra. Nou, ik hè? moet heel eerlijk zeggen, ik, uh, ik ben blij dat u mij daar op patent maakt. Ja, u zag hem niet, hè? Ik, in eerste <laughs> instantie heb ik hem niet gezien. Ik heb u wel erover gehoord in de vorige uitzending net voor tien uur. Dus ik heb het nu inderdaad gezien waarom, uh, en ik weet nu ook waarom die daar hangt. Ja. ja, ik ga het niet nog een keer uitleggen. Iedereen die het wil weten, moet maar naar kampen komen, naar de kamperuitdag. Het is hier hartstikke gezellig en mooi weer, dus waarom niet? En ik ga nog naar een andere. Ik ga namelijk nog naar Meppel. Want daar doen ze ook wat. Maar dat horen jullie vanmiddag. Hey, Tot straks. in de toren, Mark Robin, Mark Robin. René Klein, kent u hem nog? Mr. Blue destijds.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 Klein, overleden aan aids. En toen hij zo aan ziek was, zat hij op bij Paul de Leeuwen. Dat vond ik een fantastisch programma. Mr. Blue, dat werd een grote hit van hem. Bij ons aangeschoven Pieter Koenders, communicatiedirecteur bij Imtech. Een Nederlands bedrijf dat allerlei technische diensten levert tijdens de Olympische Spelen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Middag. Morgen nog steeds, nog een kwartiertje. Um, en U bent verantwoordelijk voor een hele hoop hier. Namelijk, noemen eens wat. Ja, een uh, scala aan activiteiten. Uh, onder meer uh, de techniek in het stadion. De techniek in het uh, Velodroom. We zijn bezig met... En wat het, is de techniek? Uh, nou ja, dat is een combinatie van de, in ons geval, elektrotechniek, ICT en werktuigbouw. En uh, mensen merken dat niet, hè. Dat is een beetje het nadeel van techniek. Je merkt er niks van. Die wil er ook niks van merken. Maar, we hebben gisteren, we hebben gisteren met z'n tweeën in het stadion gezeten. Hebben we er niet nee, van gemerkt? Nee, maar het was wel prettig daar. In het Velodroom wordt ook heel hard gefietst. En dat het is ook mede te danken aan zeg maar, onze klimaatvoorzieningen die we daar uh, gerealiseerd hebben. Het is nogal warm daar. Ja, dat, natuurlijke ventilatie en geen airconditioning om de luchtweerstand te optimaliseren. Maar ook meteen een heel duurzame, een duurzaam stadion is dat. Hè? En uh, Dit is natuurlijk het spelen van de duurzaamheid. En, uh, het, het, lijkt... ziet, het ziet er prachtig uit, dat stadion. Aan de buiten ja. buitenkant is het hout. Ja. En uh, ik vind het architectonisch werkelijk een kunststukje. De Pringle, hè, noemen ze het? Ja. ja. En, en uh, Binnen is het uh, compact, is het gezellig. Je zit er bovenop. Um, wat heeft u dan precies gedaan? Uh, nou, Wij zorgen ervoor zeg maar, uh, dat de klimaatbeheersing... en de, het comfort, wat daar toch moet heersen... zonder dat de, de renners daar last van hebben... Uh, op een goede manier wordt gedaan. En ook volledig duurzaam. Dus de verwarming wordt bijvoorbeeld gemaakt... door middel van een biovergistingsinstallatie... waarbij uh, afval wordt omgezet in energie. Dus daarmee wordt uh, de Velodroom een heel duurzaam een bijna klimaatneutrale sportvoorziening. Maar gewoon het flesje cola dat ik weggooi, dat ja. wordt opgezet in... Nou, nou dat, in dit, zijn dit geval hout, uh, houtafval uh, wordt daarvoor gebruikt. Uit, uit de Gardens of uh, Londen. Ja. En waar staat die afvalverwerkingsinstallatie dan? Die staat er vlak naast de staan. Die staat er vlak naast. Staan, er vlak naast. Ja, ja, ja. Ik heb hem niet gezien. Oh, en dan moet je even opletten. Ja, de volgende keer ga ik erop gaan letten. Ja, maar dus... dat is zo. Techniek, dat, dat zie je niet, dus je weet het niet. Dus dan gaat die wereld aan je voorbij. Maar het is een, uh, maar een spannende het wereld. Het Olympisch, Olympisch Stadion is gewoon open. Dat is gewoon open, ja, dat is correct. Dus het klimaat is altijd goed daar. Uh, ja, maar goed, je hebt natuurlijk allerlei gebouwen en voorzieningen daarbinnen. En uh, ook daar moet het klimaat uh, prettig zijn. Nou, dat is het voordeel van deze Spelen, dat de ambitie er zeg maar, was... om vooraf dat op een hele duurzame... Uh, ...manier tot stand te brengen. En nu mag u dat woord niet meer gebruiken. Sorry. <lacht> ja, maar, nou ja, het is wel een, een bijzonder woord natuurlijk. Het, nou ja, maar kijk, het, het, de, de Londenaren hebben erop ingezet... ...de Engelsen, hebben, de, de Britten hebben erop ingezet... ...en het is ze ook voor een heel groot gedeelte gelukt. Dat is wel te prijzen. Ja, zeker. Alhoewel, ik vind... Uh, hè, de, uh, ...spelen waren eigenlijk nooit... ...ja, ik moet toch het woord even gebruiken. Duurzaam. Uh, dus uh, ik denk bij een volgende Olympische Spelen zal die, zal die lat nog wat hoger moeten liggen. Absoluut. U bent verantwoordelijk voor heel veel uh, van dat soort zaken. Hoe komt de huur aan? Want het is nogal een mega-opdracht. Uh, ja, nou, wij, het stadion bijvoorbeeld was een heel belangrijk uh, traject. Dat, uh, eh, ze hadden een, toch een behoorlijk debakel van het Wembley Stadion uh, hier uh, achter de rug. Daar hebben ze toch een beetje pijn in de maag van gekregen. En wij waren ook uh, betrokken bij het uh, Emirates uh, Stadion van Arsenal. En dat was eigenlijk. Uh, ja, een uitstekend gelopen traject op tijd en binnen budget. En vandaar dat wij ook gevraagd zijn om daar... Uh, met de combinatie die dat stadion van Arsenal heeft gemaakt ook in te schrijven voor het stadion hier in Londen. En dit was ook op tijd in ieder geval? En op tijd en binnen budget, oh, okay. ja, absoluut. Ja, Daar zijn ze ook trots op. Hoe groot is dat budget dan? Ik nou, een paar honderd miljoen pond uh, is dat in totaal. Absoluut. Ja. Ik weet niet exact de bedrag. Maar u, u heeft het over duurzaamheid, ga ik het woord zelf ook gebruiken. Ik zat namelijk even naar... Een, ja, het, is zo het zegt zo weinig meer, hè, dat woord. Maar ik zit even te denken aan een ander begrip. Je komt toch op dat woord uit. Goed voor het milieu in ieder geval, hè? Goed voor het milieu. Ja. Dat, uh, dat is natuurlijk hartstikke mooi, maar dat, dat kost ook heel veel geld om op die uh, nou, manier de Spelen te organiseren? Dat denk ik niet. Kijk, dat is het mooie van, uh, van emissieloze uh, dingen maken. Uh, dat he, heeft twee medailles. Enerzijds, je bevordert het milieu, de CO2 neemt af. En anderzijds kan je in de exploitatie, verdien je dat weer keihard terug. He, een heel goed voorbeeld, wij zijn nu bijvoorbeeld bezig met de stadion van Bayern München. Het is best een modern stadion, maar is niet duurzaam en Bayern München investeert daarin, dat ze zeggen... nou, we hebben binnen een terugverdientijd van ongeveer vier jaar... gaan wij ervan profiteren in de kosten... dus de exploitatie aanzienlijk verlagen met tonnen per jaar... en tegelijkertijd bevorderen we dan toch... Hè, nemen we nog verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en duurzaamheid. En dat is uh, een techniek. Uh, hè? Ik zeg altijd, je kan wat mensen aannemen... je kan wat procedures misschien aanschepen... maar als je echt wat wil, kom je in de wereld van technologie terecht... En uh, daar kan je echt substantiële stappen mee maken... om dat soort trajecten tot stand te brengen. Maar kost dat aanleggen van, hoe noemde u het nou net... die wat naast het velodroom staat, waar een, die over... Een paar nee, miljoen. Die, die, ja, ja. Dat, dat kost natuurlijk heel veel geld. Ja. En dat haalt u er ook weer uit? Nou, dit velodroom, dat blijft. De uh, Londenaars zijn gek van wielrennen. Dus in de exploitatie van dat, uh, van, van dat sportcomplex zit dat erin. En dat is voor hun dus een heel voordelig traject. Absoluut. Ja, hoeveel, mensen, hoeveel mensen heeft u hierheen moeten halen om uh, dat allemaal te bewerkstelligen? Nou, Wij doen dat met onze Engelse bedrijven. Wij we hebben hier uh, bijna 6.000 medewerkers in totaal. Dus, uh, en die zijn bezig. Hè? Ook bijvoorbeeld met de BBC. Hè? Heel de internetverbindingen. Hè? BBC heeft bijna net zo'n hit als NOS uh, in Nederland. Maar dan met... Uh, een tig schaal groter. groter. Uh, dus heel de technische voorzieningen achter die internet... wat op de, elk moment in de tijd bij pieks moet werken... want anders haken mensen af. Ja. Hè, daar zorgen wij bijvoorbeeld ook voor. En we zijn bijvoorbeeld ook bezig met het verkeer. Hè? Alle speciale verkeersvoorzieningen hier. Stand-by-diensten. Zeg maar, uh, Noem eens wat, speciale verkeersvoorzieningen. Nou, uh, om prioriteit te geven uh, door middel van uh, techniek. Ja, uh, dat snap ik, aan, dat techniek ermee te maken heeft. Maar wat, welke verkeersvoorziening bijvoorbeeld? Nou, de, de kruispunten, ja. ja, ja. Dus kruispuntenbeïnvloeding, ja, dat kan je dus met, door middel van techniek kan je dat, uh, kan je dat tot stand brengen. Hè. Een heel goed voorbeeld, niet alleen hier, maar we zijn bijvoorbeeld in Kopenhagen bezig. Daar zijn uh, 365 kruisingen. En vroeger was een stoplicht een stoplicht, zeg maar, hè. dat zeggen de Nederlanders. Maar tegenwoordig is een stoplicht een, een, een minicomputer. Die kan je elkaar verbinden en dan kan je verkeersmanagement systeem in aanleggen. In er staat er nog één, zo'n stoplicht. In Hamburg? In Almelo. Oh, Almelo. Oh. Maar wat heb je eraan? Nou, bijvoorbeeld Kopenhagen heeft... Uh, het verkeer in Kopenhagen draagt nu voor 21% bij aan uh, zeg maar de uitstoot. En in 2015 is dat 10%. En dat gaan wij voor hen regelen. Zodat niet uh, letterlijk gewoon de auto's stilstaan voor niets ja, dus er niemand uh, oversteekt. Nou, het optimale doorstroming. Uh, wat ook kan, zeg maar, dat de politieke besluitvorming dus in dat soort systemen kunnen worden gestopt. Dus prioritering voor openbaar vervoer en in Kopenhagen heel belangrijk te fietsen. En. Uh, ook bijvoorbeeld eco-driving, dus dat je vrachtwagens die heel erg vervuilend uh, optreden, met name als ze optrekken, dusdanig door de stad gaat leiden, dat ze minimaal stoppen en daarmee veel minder uitstoot in zo'n stad gaan uh, veroorzaken. Vroeger had je de groene golf. Ja, de groene golf die is daar uh, de oorspronkelijk de basis van. En uh, dat, die techniek die gaat nu veel verder. Ja. En dat is real-time. Dus dat is een heel ingewikkelde combinatie van eigenlijk wiskunde en ICT... waarmee je in staat bent om dat soort uh, trajecten tot stand te brengen. Nou blijft dat Olympisch Stadion blijft staan. Uh, nee, ik bedoel, die erom blijft staan... maar dat Olympisch Stadion wordt voor een gedeelte afgebroken. En uh, denk ik, uh, om met Willemijn te spreken, lekker duurzaam. Uh, nou... Uh, Volgens mij is het zo dat ze die materialen weer willen hergebruiken... Hè? ook bij andere stadions, dat ze dat in ieder geval uh, aanbieden. En dat daarmee je geen spookstadion uh, krijgt... maar dat je een stadion krijgt wat daadwerkelijk gebruikt uh, gaat worden. En er zijn nu diverse studies gaande, daar zijn wij ook bij betrokken... om te kijken wat de volgende functie van het stadion zal zijn. En waarschijnlijk wordt het een voetbalstadion, maar dat is niet zeker. Er zijn natuurlijk allemaal hele mooie plannen over dat hergebruiken... maar dat, ja, dat moeten we natuurlijk nog maar zien, of dat echt allemaal zo gaat gebeuren. Mee eens, ja. ja. Maar de ambitie is er wel. En volgens mij zit ze hier de stever in. Ze dus, zijn sceptisch, hè, over Ja. De ja, de... ja, ik... ja ik... Maar ja, ze worden gevolgd, dus ze zullen wel moeten. Overtuig hè? haar. Ja, nou, maar ik ben niet van de Londense gemeente, dus uh, dat moet je niet bij mij mee zijn. Dat is echt uh, city council policy. Hm? En u bent hier, ook nog wat u zei net, we moeten het ook even over het beachvolleybal hebben. Ja, want nou, dat, dat is, is leuk. Uw, want uw ook, Er zit een link in, zeg maar, uh, tussen stadiontechnologie... En uh, Beachvolley, Imteg wordt uh, sponsor van de Beachvolley Tour in Europa. En in 2015 is daar uh, zeg maar, dat, uh, de climax en die vindt plaats in Den Haag. Dus dat is ook leuk in Nederland. En de ambitie is daar om daar een, woord nog even te gebruiken, een duurzaam, maar dan uh, drijvend stadion te maken voor de kust van, uh, van Den Haag. En, uh, voor, voor de kust van Den Haag? Zo ja, Geveningen. Sorry, ja. ja. Nou, dat ja, is ook Den Haag, toch? Een drijvend stadion. Gewoon een boot, eigenlijk. Een, nou ja, er uh, zitten allerlei de ingewikkelde trajecten aan. En we hebben gelukkig nog even de tijd om het goed uit te zoeken. Maar dat gaan we wel doen. Dus die ambitie is er zeker. En uh, wij zetten ons erachter en maken een Maar er, er ligt daar een heel mooi strand. Dat lijkt me ook, ook heel geschikt. <laughs> ja, nee, dat kan. Maar het strand gaat gebruikt worden... voor uh, promotie van breed, breedte sport. Dus daar komen honderden beachvolleyveld is te liggen, waar zeg maar, de breedte sport ook mee wordt, euh, nou ja, wordt, wordt ingezet en gepromoot om mensen echt kennis te laten maken met het fenomeen beachvolley. En het drijvende Wat? is voor de topsport? Ja, dat is voor de topsport. En hoe kom ik dan in dat stadion zwemmen? Uh, nou, dat, dat, zullen, dat is een van de moeilijke dingen. Hoe kan je dat op een veilige manier de in- en uitgang daarvoor regelen? De uh, ambitie is om 8000 uh, plaatsen daar te creëren. Dus dat zijn een substantieel hoeveelheid mensen. Dus dat moet je wel veilig doen. Hè? En dan heb je te maken met ebbenvloed. Ja, dus daar zijn methodes voor om dat te voorkomen. Dus daar er wordt nu allemaal naar gekeken, afzinken, opspuiten, pontons... dat soort zaken dat zijn we nu allemaal aan het bestuderen. En dit is allemaal milieutechnisch verantwoord? Het stadion zelf wordt dan, wordt dan heel duurzaam. Hè? Bijvoorbeeld met een heel duurzame verlichting die heel weinig energie kost. Het is een tijdelijke vehikel natuurlijk. Hè? Het is geen groot vast stadion, dus dat, daar kan je wel wat mee doen. Maar waarom wordt het gebouwd? Het ziet er in mijn hoofd al heel mooi uit. Maar omdat ik... het er fantastisch uitziet en omdat Beachvolley dit soort venues verdient... Eh, die zeg maar meer zijn dan een gemiddeld stadion. Want die sport ontwikkelt zich zo snel... Uh, en dat hoort een beetje bij het karakter van beachvolley. Bent u, uh, bent u een vervent beachvolleyballer? Uh, nou, zo wij zijn er eigenlijk er uit, sinds kort... Uh, nou, ho, ho, ho. Oh, ja. <laughs> ja, ja, ik weet het Dat doen ze altijd, dat laatste van het gesprek, dan uh, pats. Je hey. zou misschien in de sportschool moeten zien. Vanmiddag. Hey, oh, oh. uh, uh, nee, maar beachvolley is wel iets zeg maar, wat, uh, wat mensen bindt. En dat vinden wij heel belangrijk. En uh, wat je zeg maar ook... Ja, eigenlijk een simpele sport, hè, een netje en een beetje zand. En daar begint het mee, zo is het ook begonnen. En dat, dat groeit nu naar een dimensie die heel veel mensen pakt. Het is een moderne sport, compact, gezellig. Bent u een event. al hier, hier in het stadion geweest? Ja, gisteren zijn we wezen kijken. En vanavond gaan we ook kijken naar de... Kijken of we daar uh, de, de medaille kunnen halen. Dus en dat ze door. ook uniek zijn. Ook voor de ontwikkeling van, de, van deze sport in, uh, in Nederland. Absoluut. Nummer door en schuil. Ja. Ja. Gaan ze het brons halen, ja. ja of nee? Ja, spannend. En u gaat kijken of dat inderdaad in de wacht gesleept wordt. Mag ik u danken voor uw komst? Ja, graag gedaan. Oké, okay, tot ziens. Communicatie directeur van een bedrijf... dat alles te maken heeft met de Olympische Spelen hier. En dat duurzaam verantwoord bezig is. Ik zei het toch, lala. Duurzaam bingo. Ja, ja, ja, we zijn er nog.